Gert Kluk met het NOS-journaal. In Wit-Rusland wordt vandaag opnieuw betoogd tegen president Lukashenko. De oppositie hoopt dat opnieuw duizenden mensen meedoen aan een mars voor het nieuwe Wit-Rusland. Aanleiding voor het protest in de presidentsverkiezingen van twee weken geleden. Lukashenko riep zich uit tot winnaar. De oppositie zegt dat hij fraude heeft gepleegd. Zondag bracht de oppositie in diverse steden honderdduizenden mensen op de been. Lukashenko zegt dat de protesten door het buitenland zijn georchestreerd. En hij zei verder zonder bewijzen dat de NAVO Wit-Rusland wil opsplitsen en een nieuwe president wil installeren. Bij een uitslaande brand in Wezep in Gelderland is een groep jongeren vannacht slaags geraakt met de politie. De jongeren kwamen kijken toen de brand weer aan het blussen was. Toen de politie zei dat ze de brand weer meer ruimte moesten geven, werden de agenten aangevallen. Er volgde een confrontatie waarbij de politie wapenstokken en honden heeft ingezet. Meerdere jongeren zijn aangehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF adviseren dat kinderen vanaf 12 jaar op bepaalde plekken mondkapje dragen, net als volwassenen. Het gaat dan vooral om drukke plekken waar je moeilijk afstand kunt houden en waar het coronavirus rondgaat. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de bezuiniging op het postbedrijf moet terugdraaien. Daarnaast moet het bedrijf nog eens 25 miljard dollar krijgen. Het postbedrijf is inzet van een felle strijd tussen republikeinen en democraten. De democraten in het huis vrezen dat door de bezuinigingen... stembiljetten voor de presidentsverkiezingen per post niet op tijd aan zullen komen... en dat dat in hun nadeel is. Het wetsvoorstel moet nog door naar de Senaat... en de republikeinen hebben daar de meerderheid en zullen naar verwachting tegenstemmen. Het weer, soms zon, ook wolkenvelden, verspreidt enkele buien... met een kleine kans op onweer tot 19 tot 22 graden... bij een matige tot krachtige zuidwestenwind...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 Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. Een autopech, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash wegenwacht. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu ZFM Jazz. op deze wat onstuimige zondagochtend in de zomer 23 augustus. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Normaliter zou hier uh, Auko hebben gezeten vandaag, maar die is nog uh, herstellende van een operatie. Hopelijk kunnen we die Auko binnenkort weer uh, zeer binnenkort uh, beluisteren. Wat gaan we doen vandaag? Geen speciaal thema zoals een week of drie geleden dat uh, druk beluisterd werd. Ook uh, in Beijing heb ik uh, begrepen. Gewoon vandaag krijg je wat je van ZFM Jazz gewend bent. Lekkere, soulvolle muziek. Twee uur jazzy stuff. En in het derde uur wat meer funky. Uh, we begonnen met Onzie Matthews. Een bandleider uit de jaren 50, 60. Niet zo bekend. Begeleider... Uh, in zijn, uh, met zijn band van uh, onder andere Lou Rawls, maar hij maakte ook een tweetal, drietal platen in de jaren 60, waaronder uh, Blues with a Touch of Elegance, waarvan dit uh, nummer kwam. En ik draai nog een nummertje van zijn tweede LP, Sounds for the 60s, You'll Know the First Time, heet dat nummer. Onzie Matthews. Van Onzie Matthews. Niet zo bekend als een uh, Oliver Nelson of een superster als Quincy Jones, maar in de jaren 60 toch uh, fraaie albums afleverend. Onzie Matthews. <middels> ZFM Jazz, mijn naam is Edward Rauhorst, hallo. Wat gaan we doen vandaag? Ja, soulvolle jazz, dat zei ik net al. Um, veel nieuwe releases komen aan bod. In het tweede uur de concertagenda en in het derde uur, het meer funky uurtje, hebben we natuurlijk het vaste item, de top 2020 cover-up. Covers, jazzy groovy covers van nummers uit de top 2000 van het afgelopen jaar van uh, 2019, moet ik zeggen. Net hoorde je het nummertje Marseille voorbij komen... van de pianist Curtis Clark uh, uit Chicago. Maar die ver, uh, verbleef in de jaren 90, 80 ook veel in Nederland... en speelde vaak met de top van de Nederlandse jazz scene. Samen hier met Han Benink en uh, op drums en Ernst Glerum. Van het uh, album moet ik even kijken, Home Safely, uh, ik meen... Uh, opgenomen in 1994 in het Bimhuis, maar pas veel later, ik dacht ergens in 2005 of 2006, uitgebracht. En het nummertje heette Marseille. Idee. Jeep's Blues. Een nummer dat je misschien kent van Duke Ellington. Hier in de uitvoering van de trombonist Wycliffe Gordon. Bijgestaan door Adrian Cunningham op sax en Aaron Deal op piano van een album, The Intimate Ellington Ballads and Blues. Geweldig album is dat. Uh, uit 2013 van het fameuze Nederlandse Criss Cross label. Wycliffe Gordon. Geweldige trombonist. In meer in de ja, de, de mainstream jazz-traditie. Fools, we really should be laughing. So unwise, it's funny in a way. But the nights were warm And your arms were warm And a dream took form Before our eyes We were ordinary people Just fools. In juli maakte ik uh, jullie al tent op uh, het, uh, het label Blue Sounds... dat uh, ja, obscure zangeressen weer opnieuw ons onder de aandacht brengt. Een reissue label Blue Sounds. De uh, beste Voices Time For God. En uh, dit is weer zo'n stem die ja, bijna vergeten is. Carol Simpson, Carol Simpson. Een Amerikaanse zangeres... Uh, met het nummertje Fools. Ja, dat brengt ons bij het volgende item. Nieuwe releases heb ik het over en dat nummer wat je net hoorde, Fools, van Carol Simpson, komt van het uh, album Swing, uh, Singing and Swinging, oorspronkelijk uit 1960, maar is opnieuw uh, uitgegeven onlangs, um, getiteld The Best Voices, Time For God. Kom ik bij Jimmy Heath, de middelste van de drie Heath-broers, allen actief in de jazz uh, Jimmy kwam na een uh, 70-jarige loopbaan in januari dit jaar op 93-jarige leeftijd te overlijden. Maar niet zonder een uh, geweldige zwanenzang te hebben opgenomen in november 2019. Uh, dat, uh, die opnames zijn net uh, uitgebracht in uh, juli. Jimmy Heath ja, zegt een geweldige fenomenale solo, solo, uh, soloist op de sax, Sopraan en Fluit. Ook een uh, briljante arrangeur... die stukken schreef voor uh, Chet Baker... Art Blakey. Hij werkte heel veel samen met uh, Miles Davis... in het begin van uh, Miles Davis' carrière... maar ook met uh, Art Farmer. En uh, speelde in zijn looptaal mee... op over de honderd albums... van uh, andere artiesten. Maar hij heeft dus nog net een opname kunnen maken voordat hij kwam te overlijden. En dat is echt een uh, prachtig album geworden. Luister maar. Inside Your Heart. Jimmy Heath. <middels> from whom i'll never part first they hurt me then desert me i'm left alone nummer trouwens op uh, Sopraan Sax. En dat is uh, vrij ongebruikelijk dat die uh, uh, daar opnames uh, van zijn volgens mij. En in het tweede nummer werd hij bijgestaan door Cecile McLaurin-Salvant. Een van de top uh, zangeressen van dit moment. En de twee nummers waren ook uh, van zijn hand. Het nummer, het laatste nummer heette Left Alone. Jimmy Heath, geweldenaar. With me The warmth of thee A taste of honey A taste Much sweeter Than wine I'll leave behind My heart to wear, And may it ever Remind you of A taste of honey A taste Much sweeter For the honey and you He never came back To his love so fair And so she died Dreaming of his kiss His kiss was honey A taste Lord, more bitter than wine. I'll return. I'll return. I'll come back for the honey and you. I'll return. I'll return. You know I'm gonna come back now for the honey. Esther Phillips, een zangeres met een bijzonder stemgeluid ergens tussen Billy Holiday en Dinah Washington, in zong uh, jazz, country, soul, R&B en in de jaren 70 zelfs uh, disco. Dit kwam van een nummer of uh, van een album uit 1966. Esther Phillips Sings. Uh, bijgestaan door het orkest van uh, Oliver Nelson, The Taste of Honey. Geweldige zangeres, helaas dede drugs haar. Op 48-jarige leeftijd, al uh, de das om. Ik meen in 1984, Esther Phillips. Zender, een Amerikaanse saxofonist die inmiddels zo'n uh, mm, ja, 55 jaar oud, uh, geloof ik. een hele volle sound heeft. Die geweldige techniek, beetje à la Sonny Rollins. Een nummer van een album met een uh, Latijns-Amerikaanse tientje. Met een Latijns-Amerikaanse vibe. Het album heet Song of No Regrets uit uh, 2017. En je hoorde onder meer op uh, trom trompet een uh, andere fenomeen: uh, John Faddis. Geweldige trompetspeler is dat. En uh, Alex Diaz op uh, percussie. En Eric Alexander die uh, nam ook de nodige albums op voor dat uh, fameuze Nederlandse label. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: in de mainstream, Chris Cross. <middels> Yeah, yeah, yeah. Maar meer dan tien jaar op de podia te hebben gestaan met als uh, Room Eleven, Claudia de Brij, Carol Emerald... Uh, vond hij het uh, de hoogste tijd om zelf een jazzband te beginnen en een album uit te brengen. En dan heb ik het op over Gerben Klein Willing, de trompetist. Zijn debuutalbum dat uh, net is uh, uitgekomen. A Warm Breeze heet het. En het nummertje wat je voorbij hoorde komen, heet Unleash The Preacher. Een mooi warm omfluit uh, trompetgeluid begeleid door uh, het pianowerk van Pieter de Graaf Will now it takes more than a robin to make the winter go and it takes two lips of fire to melt away the snow Well, it takes two hearts a cooking, to make a fire grow. And baby, you got what it takes. You know it takes a lot of kissing. Takes a lot of woman to knock me off my feet, and baby you got what it takes. I say, mm hmm, ah, uh -huh. mm hmm. You know you got just what it takes. You an effort to stay away from you and it takes more than a lifetime to prove Eén yes. van de warme stemmen, die zwarte stemmen, diepe stemmen... die in de jaren 90 kwam bovendrijven... maar nooit enorme fame in Amerika wist te bereiken. Kevin Mahogany um, verdiende zijn brood vooral met optredens in Europa... maar kwam helaas door een gebrekkige gezondheid al op. 59-jarige leeftijd overleden, niet zo heel lang geleden, een jaar of twee... Geleden, hier werd hij bijgestaan op vocalen door Genie Bryson van het album You've Got What It Takes uit 1995. Baby You've Got What It Takes. Prachtig nummer'tje. Ja, we zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Maar ga niet weg. Het tweede uur blijft natuurlijk soulvol. swingend En dan het derde uur Funky hier bij ZFM Jazz. Um, een volgend nummer is een man die uh, ook wel in Nederland uh, regelmatig uh, te zien was. En zelfs op tv, meen ik bij Willem Duis. Uh, Jack Sheldon, een geweldige trompetist. Uh, zijn stand-up comedian act die hij er vaak bij deed... die deed soms een beetje afbreuk aan het muzikale talent dat hij had. Hij was ook een geweldige zanger. En het volgende komt <coughs> uit de jaren 50. Palermo Walk, ook een nummer geschreven door hem. Jack Sheldon, de trompetist. Jack Sheldon. Geweldig nummer. Jack die was bevriend met Art Pepper. De man die alles deed in zijn leven wat God verboden had. Maar ook een geweldige balladspeler was. En daarmee gaan we eruit in het eerste uurtje. Een paar kort stukjes van Art Pepper with Jack Sheldon. Historia de Namur. Tot zo in het tweede uur.